Bij drie verschillende woningen zijn vannacht explosies geweest. Twee in Rotterdam en één in Amersfoort. In Rotterdam gebeurde dat bij een portiekflat in de wijk Spangen. Een paar uur later ging er een explosief af bij een huis in Vreewijk in het zuiden van de stad. En daarbij ontstond volgens de politie veel rook. Een aantal mensen is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies geweest bij woningen in de regio Rotterdam. Die explosies zijn het gevolg van ruzies tussen drugsbenders. Een derde explosief ging vannacht af in Amersfoort in de wijk Lindert. Niemand raakte daarbij gewond, maar de schade is aanzienlijk, zegt de politie. In Belgrado hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen het geweld in Servië. Aanleiding zijn de schietpartijen bij scholen waarbij vorige week 17 doden vielen. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. Oppositiepartijen in Polen eisten het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos in het noorden van het land. Oekraïne liet de Poolse autoriteiten weten dat die raket onderweg was. Maar vervolgens werd weinig actie ondernomen. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg.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 Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat feder tussen Naarden en Knoop het Muidenberg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu toebak leeft. Ja? Sorry, sorry. ja, dit is echt niet normaal. <laughs> Ik heb hier woorden voor. Toebak leeft. toebak leed. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, we blijven ook amateurs, ook niet anders. Ik kan er ook niet anders. De tweede gedoze van het radioprogramma is straks nog de geschiedenis. Wat gebeurde er in het jaar 1? Waking up in Venice. By the pier. Slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm trees? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free I'm lonely in the mornings But crazy in the night Me and all my summer friends Wish we could have a million lives Riding fancy cars Chasing every dream down Hollywood Boulevard Vol met geluid op de achtergrond. Goed. Uh, Blackbird, en dat is een band uit Nederland vandaan. En uh, post. Wat staat er ook weer? Elektronische postpunk band. Nou, ik vind het wel een hele zware benaming voor, voor dit stukje muziek. Goed, het is het tweede geldig in het radioprogramma. En je begrijpt het al, het is hier weer tijd voor. Ja, doe maar hoor. Ja, goed. Het is een aantal een De geschiedenis. Kijk in het verleden. Ja. Wat gebeurde er door de jaren heen? Misschien moet ik mijn computer eens een keer gaan opfrissen... dat hij wat sneller reageert. Ja, Even restarten of zo. Restarten, misschien ja. is dat een idee. Heb je wat uitstaan? Is, is, is die wel leeg? Sta, ik sta altijd aan. Ja. Oh, je bedoelt mijn computer. Goed, 1619 eh, nee, 16, draait om... Jazeker, Johan van Odebarneveld wordt onthoofd... Uh, voor hoogverraad. Uh, dat werd door uh, uh, Maurits van Oranje uitgevoerd. Die twee hebben heel wat jaartjes samengewerkt. Maar op een manier kwam het geloven tussen... De een geloofde dat, de ander geloofde dit. En daar was uh, deze Maurice van uh, Oranje niet mee eens. Hij heeft een soort staatsgreep gepleegd. En hij heeft dus eigenlijk deze Johan van Ono Barneveld buiten, veld ge of buiten uh, spel gezet. Hij dacht zelf van nou het loopt, het loopt niet zo'n vaart. Ik word niet uh, uh, je het veroordeeld. Hij werd wel veroordeeld. Er gingen een aantal mensen nog zelfs van hem op de, op de, op de, op de brest staan. Zelfs de Spanjaarden, waar hij goed mee heeft samengewerkt. Waardoor ze sommige dingen wel konden uitvoeren. Hebben nog geprobeerd te lobbyen voor hem. Uiteindelijk mocht niet baten. Hij werd om 9 uur ochtends op 13 mei onthoofd. Hij werd begeleid door... Uh, uh, uh, weet ik weer... Fran, uh, uh, Han Franken. En hij zei tegen de mensen die kwamen kijken... Mannen, ik geloof niet dat ik een landverrader ben. Ik heb altijd oprecht geleefd en gestreden. Uh, toen zei hij, maak het kort. Ja. <laughs> maak het kort. Ja. Dat waren zijn laatste woorden. Hij was 71 toch al, hè? Ja, hij was oud, die, hoor. Voor die jaren ja, was dat huh? toch een aardige leeftijd. Hij dacht ook dat hij daardoor maar op weg zou komen. Ja. Maar, maar dat werd niet... Nee, Later nee. nee, Laat helaas. is in ere hersteld, hè? Helaas. Nou, 1940 was toch ook een bijzonder jaar. De, de, op de 13e mei, want het was de eerste, de laatste kabinetsvergadering in Nederland voor het vertrek van de regering oh, ja. naar Engeland in het fort aan de hoek van Holland. ben ik ooit geweest. En koning Wilhelmina is dus toen op die dag uh, Nederland ontvlucht... om naar Engeland te gaan vanwege de Duitse invasie. En prinses Juliane die, uh, vertrok naar Canada met de kinderen, met de meisjes. Ja, dat doet die dus... uh, Zelensky beter. Ja. En dat ja. voorbeeld van hem. Ja, de Duitse... Uh, en, dat heb jij volgens mij, ja. bent, dat Winston Churchill houdt... zijn bloed, zwoegen, tranen en zweetspiegels in het Engelse lagerhoud. Jazeker. So I would say to the house, as I said to those who have joined the government... Ik heb niets te offeren, maar bloed, toil, tranen, stretch. We hebben voor ons een ordeal van de meest grievige kinderen. En daarna nog montage. Ja, hij dronk altijd alsof hij een beetje dronken was. Eigenlijk wel, ja. Hij <laughs> dronk wel, maar dit was zijn manier van praten. Ja, het is ook een prachtige rol, ook in The in de, in de Queen. Of, ja? he, de, daar zit hij dus ook in. Geen nieuw speld. Die doet het geweldig. Die de, de speech deed hij tegen het Lagerhuis. En vroeg het Lagerhuis zijn regering te steunen in de oorlog. En ja, daardoor heeft hij, hebben zij een heel belangrijk deel in eh, nee, de Tweede Wereldoorlog gedaan natuurlijk. Ja. Goed. Um, wat nog meer? Ja, wat nog meer? Ja. Ja, Nocturne van uh, Secret Garden, uh, die wint bij het Songfestival in 1995. En ik had echt zo van, nou het zegt mij niks eigenlijk, maar nee? ik, had, ik, ik was toen een beetje in een heftige tijd, zeg maar. En, uh, maar uh, dat nummer is eigenlijk het nummer wat dat vogeltje in schrik zingt op die boom. Oh. En dat dat vogeltje dan ontploft, weet je wel. Okay. <laughs> dat is toch wel een bijzondere scène, volgens mij kent bijna iedereen hem. Ja, dat had je even en, moeten doen, dat muziekje even. Ja, ik, ik, pakken. ik kan hem wel als je landenkeuze een heel klein stukje doen, maar... Het is, het is wel grappig. Ja. Kan, ja. ja, zeker. Nou, Het, het is uh, jaar 2000, uh, Enschede. Uh, ja, wat was het ook alweer? Het is acht uur, het NOS Radio Nieuws. In Enschede zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen... bij de explosie van een opslagplaats voor vuurwerk. Vele honderden mensen zijn gewond geraakt. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal oplopen. Het maf is dat in dat jaar uh, draaide ik hierop bij de radio bij ZFM. En dat was in de avond dat ik draaide. En uh, het maf is, we hadden toen Benno Veugel als programmaleider maar hij was ook ambulancepersoneel. Hij was ook am ambulancepersoneel. Ambulancier? Ja, ja, zoiets denk ik. En hij werd dus ook gevraagd om met zijn ambulance naar um, Enschede te rijden... En ik had tijdens mijn programma, dus 23 jaar geleden, had ik even contact met hem. Even fragmentje uit het jaar 2000. Hij is een goed is zo'n tak. Hè. Die is de afgelopen maanden voor En ik moet zeggen, die zanger ziet echt uit als een drugskikker. Nou, toevallig is hij ook een drugskikker geweest. Goed, het is uh, kort verwacht in de zaterdagavondactiviteiten. Aan de telefoon aan Benno. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Goedenavond, we zijn er nog steeds onderweg naar Innscredate. We is een, een afstand. Streven om er zo snel mogelijk te zijn. Het laatste nieuws over SGD, wat ons bereikt heeft. De gemeente heeft, ja, zegt men, 20 doden en vele honderden gewonden. Het schijnt een totale inferno te zijn aan, aan brand, aan nadigheid, aan drama. Brand mensen met tranen in hun ogen. Er is ons gemeld dat er waarschijnlijk een totale blusploeg, zes tot acht mensen, dat die zijn weggevaagd, dat die zijn omgekomen. Het is wel te horen zoveel jaar na dato. Ja. Hij wist niet waar hij naartoe ging. Hij reed daar naartoe. Later heb ik een paar contacten met hem gehad. En toen zat hij er meer in. En nou, hij heeft absoluut niet zoveel kunnen betekenen. Want er waren zoveel ambulances daar naartoe gereden. Ja, 950 gewonden hè? Ja. ja. Wel heel veel hè? Ja, en nee, ja, uiteindelijk 23 doden. Toen waren er nog uh, drie vermist waarschijnlijk. En uh, uiteindelijk is daar heel veel over te doen geweest. SF er zijn toen rechtszaken over geweest. Omdat namelijk uh, de man die dat heeft aangestoken... Dat was uh, uh, André, uh, André de Vries. Die uh, is later uh, veroordeeld tot 15 jaar. Weer vrijgesproken. Er was geen bewijs. En uiteindelijk was er ook illegaal vuurwerk. Er waren geen duidelijke regels over. Wat mocht worden opgeslagen. Er zijn uh, containers opengemaakt door de brandweer. Die niet opengemaakt hadden moeten worden. Want dan waren ze beschermd voor het vuur. Dus allemaal fout op fout. En uiteindelijk is dus deze uh, S5 Firebugs. Is daar Rudy Bakker is daar vooral voor gehouden. Wat uiteindelijk ook weer niet... Het klopt, het is een heel vaag iets. Nou goed, uiteindelijk uh, weet ik veel, 200 huizen verwoest en 1500 beschadigd. Nou, een okay. drama in Enschede wat altijd blijft bestaan, denk ik. Het is ja. uh, 236 jaar geleden, als ik het nu goed zeg... dat er elf schepen uh, met criminelen werden afge... afgeduurd... richting ja? strafkolonie Australië. En uh, degene die dus daar de admiraal over was, was Arthur Philip. En uh, hij, heeft, uh, hij is ook daardoor benoemd tot de governor van New South Wales. De eerste Europese kolonie van het Australische continent. En hij is ook de stichter van de plaats die nu Sydney heet. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, Dat is toch wel een bijzondere... Uh, ja, de, al, al die mensen die daar nu zo'n beetje wonen. Die zijn allemaal uh, nazaten van <laughs> ja. criminelen. In het begin wel, ja. Hebben ze wel excuses gekregen eigenlijk dat ze allemaal daarheen gestuurd zijn. Nou, dat is een verdiend gewoon. No. ja. Dat is gewoon weer niks anders. Goed, straks de verjaardagen. Is weer een hele lijst. Hier even de academic. What's wrong with me? But I can do I'm stuck like If I joined the Dutch then maybe I'd have a clue. But I'm more likely to miss your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 Oh no. wat and What's Wrong with Me? Je zingt te hoog, dat is beter lager kunnen zingen denk ik, wat beter uitgekomen. Hadden hebben we misschien nog wel in de wedstrijd gezet. Ik weet het ook niet, door die U u Uvij mee lastig val, natuurlijk. Ja zeker, we kijken wie de jarig is. Nou goed, degene die ook wel heeft uitgedeeld is uh, Jim Jones. Alleen, wat, wat moet ik dat drinken? Lekkere limonade. Lekkere limonade. Lekere speciaal smaak. Ja, als je dat opdrinkt, dan kom je in een hele mooie kamer... met allemaal bloemen. En er zijn... Er is iedereen er weer. Oké. Okay. Nou, oh. ik heb het over Jim Jones. Hij startte in 1953 een kerk. People's Temple deed heel veel voor Indiëppels. Nee, niet Indiëppels. in die Indiëppeli voor de sociale cohesie. Het uh, uh, bracht mensen bij elkaar. Heel hielp mensen die het moeilijk had. Want onder andere ook steun van uh, Harvey Milk. Ook een, een man die heel veel betekent... voor de sociale toestanden daar. Heette die Mil Milk van zacht, Mil ja, Harvey Milk. Oh, ook, Harvey die heeft met de, de homoseksuele beweging daar heel veel gedaan. Mm. Maar goed, dus hij had echt... heel veel belangrijke mensen om zich heen te verzamelen. Toch nog verzameld hij naar uh, San Francisco. Toen veranderde het al een beetje. Uiteindelijk dacht hij van... ik moet met mijn met mijn mensen een, een eigen community opbouwen. En toen ging hij uiteindelijk naar Zuid-Amerika afgesloten. In een echt afgelegen gebied daar heeft hij een community opgebouwd. En daar ging het een beetje een andere kant op. Daar had je ook onder andere white knights. Dan met wapens moesten mensen dan uit bed vandaan. En dat, ook seksueel misbruik. En toen uiteindelijk kwamen er al vragen. En toen dacht een... Uh, Leo Jozef Rayon, dat is een parlementslid van de Democraten... die dacht van, hey, dat klopt niet helemaal. Die is daar naartoe gegaan en die heeft zich laten informeren. Eerst was instantie allemaal heel positief. Toen het eindelijk bleek toch dat er een aantal mensen zich... stiekem melden, kan ik mee met het vliegtuig? Hmm. En dat waren wel heel veel mensen. En uiteindelijk op het vliegveld... werden ze beschoten en er zijn een aantal mensen... onder andere deze Leo Jozef... ook neergeschoten, parlementslid. En toen bleek het toch wel anders in elkaar te zitten. Ja. En... Uh, Uiteindelijk hebben ze massaal zelfdoding toegepast... door die limonaren uit te delen met Sion Kaling erin. En daar zijn zelfs opnames van... Jim Jones het laatste half uur van dat ze nog leven, luister even. Hoe erg I've ik je Hoe ik best te geven om je te geven. The good life. You the only. You are the only. You are the only and I appreciate it. And all I'd like to say is, is I thank Dad for making me strong to stand with it all and make me ready for it. Set an example for others. We've set 1,000 people who so say we don't like the way the world is. Take our life from us. We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting. Ja, het is bizar. Ik krijg altijd een beetje kipvel van als ik het luisteren. luister. Ja? dit zijn de laatste woorden die hij spreekt. En maar, het is maar, heel bemoedelijk, hè? Maar dat iemand dus uh, zoveel mensen kan aanzetten... Ja. tot uh, zelfdoding. Ja. En dat ik denk van... Uh, ja, we hebben nu ook van die mensen... die dus een heleboel mensen achter zich aan hebben. En bij sommigen denk je van... Nou, het zou wel lekker opruimen. Maar ja, je yes. mag niet aanzetten. tot natuurlijk. Of vooral die uh, toch raar denkende mensen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De <laughs> nou Het is man. De gast was echt goed bezig. Het had ik helemaal afgezakt. En uiteindelijk is het gewoon een sectorleider. Ja, die gewoon mensen met fout. meeneemt. En, nou, en als je ook ja. die beelden ziet. Nou ik, ja, het is dan ook weer een ja, ramtoerist. Ook, uh, ook, ook veel vrouwen en kleine kindertjes. kinderen. En alles. En ik echt verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Nou, nou een beetje positiever. Nou, kom op zeg. Is er nog wat leuks? <laughs> ja, nou, er is wel... Wat leuk, want ik heb dus de verjaardag vandaag. Mijn neef Bart Verstegen wordt vandaag 65. En mijn achternichtje Liana wordt vandaag 1. Ja, wat dus leuk. Die wil ik feliciteren. En daarnaast is er ook vandaag jarig Daphne du Mourier. Maar ze leeft niet meer. Maar zij is dus degene die dat uh, boek Rebecca heeft geschreven. Wat ooit is door, uh, door uh, Alfred, Hitchcock, God, Alfred Hitchcock is uh, verfilmd. En met een Oscar werd be bekroond. Oké, okay. Rebecca. Rebecca is al een uh, bekend uh, boek hoor. Lucie, Lucille Star zou jarig zijn geweest. Overleden in 2020. Toen was ze 82 jaar oud. En zij stond een beetje bekend om beetje dat jodelachtige stemgeluid. Dit is haar bekendste plaat. The Friends Song. Ze heeft heel veel covers van Perry Como en Connie Francis uh, uh, gemaakt. Haar versies met een jodelstemmetje. En ze heeft onder andere ook samen met Herb Alperts samengewerkt. En uh, ze had een duo met Bob en Lucille... Okay. Mooi voor onze tijd, dit. Het is vandaag ook de geboortedag van Ritchie Vallance. Ja. Richie Vallance, ja, die is maar 17 jaar geworden. Zeker. En hij, uh, hij ging dus van een, een optreden naar een andere. Samen met Body Holly en The Big Bopper. The Big Bopper. En uh, ja, en dit is weer de oorzaak dat zij alle drie overleden. Dat uh, Don McLean de Day the Music Died heeft geschreven. Wat maakt nou Richie Vallance ook weer? Nou, dit: La Bamba. Ja. Als je foto's hier was je maar 17? Ja? Hij was echt maar 17. Ja, oude ziel. Ja, de Big Bopper heeft ook een hele mooie muziek gemaakt. Die werd er maar 28 en Buddy Holly. Maar 22 kwamen in een sneeuwstorm terecht. Piloot, niet zoveel heel veel. uren gemaakt. Was ook nog maar 21. Dus ja, uh, zoek even een oudere man uit. Zou je voortaan denken. ja. Uh, goed, het maf is wel. Die, uh, uh, hij zou dus vandaag eigenlijk gewoon 82 jaar hebben kunnen worden. Want Imke Marina is dezelfde dag geboren. Als, ah. uh, en die, uh, die leeft nog steeds, maakt nog steeds muziek. Geef jij me voor de geheim nog maar eens een pijnglasje, weg. De eerste hit die ze had in 1959, net 16 jaar. Oeh, dat is een plaatje natuurlijk. En uh, ze doet veel in de gay scene. Ze staat ook op de boot. Natuurlijk, uh, ambtenaar toch ook? Ja, klopt. Dat ja, is hij ja, ook. Ja, heel, ja, bijzonder, ja. heel bijzonder. En in 1944 heb je daar wat van. Het is te leuk. Helentje van Capelle hey. En die heeft dus de hit Naar de Speeltuin. Okay. Want af en toe gaan pa en moe samen naar de Speeltuin toe. Oh, wat leuk. En we zongen en we draaien. Ja, je kent het wel. Ja. En uh, waar ik een groot fan van altijd ben, uh, Stevie Wonder. Steffi Mirakels. Jaar. Ja. Ja, op, op 12-jarige leeftijd begon hij al covers te maken voor Motown. Hij had eigenlijk niet heel veel inspraak om wat hij moest maken. Uiteindelijk heeft hij zelf een beetje creatieve vrijheid gekregen. En heeft hij een eigen studio opgebouwd. Eigen studio. En mocht Motown zijn muziek uitbrengen. Maar hij behield de rechten. Heel goed. Dus in het begin dan had je dit soort plaatjes. Oh, well, dit is al eigen werk, geloof ik. Ja, Ik vind het een geweldig nummer, dit. En het bekendste is dat je denkt... Van, oh mijn god, echt waar. Ja. Oh mijn god, echt een ja. scheidnummer, dit. Ja. Oh, oh. Heeft hij wel het meeste geld mee verdiend? Want het zat namelijk in Woman in Red. En hetzelfde vind ik mooi... deze periode, bijvoorbeeld dit. Ja, scherpe tekst over de maatschappij. Ja. Echt mooi, dit hoor. Wat er zich afspeelt in de ghettos. Ja, dit was uh, de dubbel ook uh, Die had een van de grootste oplagers in eerste instantie: uh, de Songs in the Key of Life. Ik Zeker. heb hem. Ik heb hem thuis, mensen. Zeker. Alleen maar ik doet het niet. Ja, en hij was ik natuurlijk ik ook, doe hem niet weg. En hij was uh, ook nog wel een gelovig man. En dat gooi je dan in deze muziek. Miers doet dit hè. Mm -hmm. No ach je meer zo'n muziek. 73 dus dat Zes, is toch niet vandaan... gelovig, dit, Mr. Noordal? Oh, Mr. Noordal, denk ik wel. Het, ja, nou, of of het is gewoon over een wijsneus. Ja. Oh, of het gaat om de man die hierboven alles regelt en toch wel alles weet. Ja? Gaat hij daar echt over? Dat denk ik zomaar. Oh, oké. Okay, Goed, okay. zo heb ik er altijd naar geluisterd. Ja, en Goed. vandaag is dus ook nog... Het is vandaag een natuurlijk songversie een songversie hè? Ja. Uh, Mr. Johnny Logan, die is twee keer winnaar geweest. Die wordt vandaag 59. 59 maar? Ja. Ja. Oh. Dus hij was echt behoorlijk jong dat, dat hij dat haalde. Hij is van 1954. Oké. Okay, zeg nou. ik dat goed? Dat is echt goed. Ja. Nee, nee, niet. 69. 69. Oh, sorry. Ja, hij ziet er 69. nog zo jong uit. Ja. Ik snap het, snap het. Je hebt me gewoon... Ik snap het. Als hij er zo jong ja. uit bent, dan word je gewoon jonger ingeschat. Ja ja, ja, ja. Zeker. Nou, het is over de verjaardag straks de wordt de berichten alweer. En misschien hierna nog een verloren stukje geschiedenis. Ja, dat kunnen we toch niet laten. Zeker. Eerst maar even hier. hier. Sunflower Beam. Heerlijke the pap. Oh, I was so cool. Oké, okay. vroeg of laat, toontje lager, dat gitaarsolootje. En we filosoferen hem maar wat sun power beam. I was a full a fool on the hill. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten en kijken weer wat er hier allemaal zich afspeelt. De Pride at the Beach promotie is heel belangrijk, er zijn meerdere ambassadeurs daarvoor. En er is er eentje bijgekomen, Merel van der Laar heeft, is toegetreden. Ze werd uitgenodigd en zei van ja, dat wil ik wel, ik heb daar wel iets mee is dus toegetreden uh, door de stichting de LHBTI Aan Zee Club. En uh, ja, ze wil gewoon, het moet meer liefde zijn en er moet een verandering komen. En uh, het grappige is dat haar moeder ook al actief is geweest. Die span seksueel. Ik ken de uitdruk niet, maar goed, een uh, vrouw of uh, man maakt niet uit, je houdt van een persoon. Zo is zij opgevoed. En haar moeder was ooit miss Letter Nederland in 2019. En doet al uh, jaren een strijd in die scene. Bijzonder als je moeder dat is. Ja, ja, en ja. haar vader, Nicky, is non-binair. Ze is echt opgevoed met het feit... je kan gewoon op iedereen verliefd worden. Man, vrouw, ja. maakt niet ja, uit. Dan het gaat om pan, persoonlijkheid. Ja, dan ben je panseksueel ben je dat dan. Zoiets schijnt eruit ligt ja. daarvan er te zijn. Goed. Ja, oké. Okay. Uiteindelijk... Uh, um, uh, goed. Er is nog een hoop te doen. Onder andere, Oeganda uh, noem ze ons voorbeeld. In Zuid-Afrika is een anti-homo-wet aangenomen. Dan is het illegaal om van hetzelfde geslacht te houden... En verder wordt hier in de stand voor de zevende keer Pride at the Beach gevierd. En wees vooral uh, lief voor jezelf. Kom voor jezelf op. En uh, you are included. Dat is een beetje de term momenteel. Ja. Ja, goed. To be included. To be included. Um, ja. Er is komende donderdag is er een bijzonder evenement op het circuit. Want de Stichting voor het Kind organiseert deze dag het Circus voor het Kind. Deze, dit unieke circusevenement is speciaal bedoeld voor Zandvoortse kinderen... in een moeilijke situatie. En hierbij worden bijvoorbeeld kinderen uitgenodigd... uit gezinnen met een Zandvoortpas. En uh, het wordt verzorgd dus, uh, ook door Circus in de Zorg. Overal hoor je het circus allemaal. En dat is een organisatie die circusvoorstellingen aanbiedt... aan kinderen in zorginstellingen en kwetsbare groepen. Dus uh, nou, de cm.com circuit Zandvoort zet zich samen... met die Stichting voor het Kind en de gemeente in om dus kinderen die moet ik hebben dus een onvergetelijke dag te bezorgen. Nou, maar leuk. Dus Goed. ik denk dat er met de kinderen zelf contact opgenomen gaat worden. Ik vind het een heel, heel leuk initiatief. Er staat ook een hele leuke foto bij, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk clowns. Ja. Lachende mensen. Of een trouw, is ook mooi. Ja. De Spartan Race gaat weer beginnen. Dat is volgende week. Ja, volgende week. Dat weekend, de Hemelvaartweekend is dat. 20 en 21 jaar. Uh, het is uh, extra bijzonder dat uh, de uh, VN... Eh, organisatie eh, promo, prominente plek daarin eh, neemt. En eh, wordt er wordt opgedraagd zoveel mogelijk mensen eh, te inspireren. De obstacle run wordt hij ook wel genoemd. Het is plezier en het is afzien tegelijkertijd. Je hebt de 5 kilometer met 20 obstakels. Je hebt de 10 met 25 obstakels. En de beast <laughs> is 21 kilometer rennen met 30 obstakels. Voor de jeugd is er ook een soort obstakelrun. Dat is tussen de 4 en uh, 14 jaar. Dat is 800 meter met een aantal obstakels. En je hebt ook nog de 3200 meter. En zaterdagavond, de nightrun. Dan zijn de obstakels uh, verlicht. Dus dan loop je er niet tegenaan. is wel lekker. Oké, okay, dat is ja. wel een goed idee. En die ja. begint om half 11 als het donker wordt. En uh, de eerste 50 aanmelders... ben er nu al te laat voor om dat te melden. Die kunnen dan gratis meedoen. Want normaal moet je namelijk daarvoor betalen. Bij de nightrun. Nee, gewoon bij totaal de obstacle run. Oh, oké. Okay. Dan kan je even aanmelden. Ja, dat gaat dan weer door Door dorp, hè. Ik heb het een keer gezien. Ik denk van, nou, ik, uh, ik doe niet mee. <lacht> Laat maar zitten. Ik ben zelf een obstakel. Ja, bang. Ja. Uh, als je van, uh, van vier meter... Dan moet je over iets van vier meter... En dan moet je weer naar beneden springen. Nou, dan breek ik al mijn ledematen, ben ik bang. Ja, mag dat allemaal wel zomaar? Ja, dan moet je, dan moet je rollen, zoals je in het films altijd doen. Dan moet je gelijk doorrollen. Oké, okay, maar eerste cursus doen, begrijp ik al. Ja. En uh, goed, als je later nog weer aanmeldt, dan die eerste 50, dan krijg je 50% korting om mee te doen. Nou, dat is allemaal heel mooi. Uh, Informeer even, als je nog zin hebt om uh, jezelf in het zweet te werken. En... Ja, precies. En het gaat dus onder andere over de VN, hè? Daar kan je waarschijnlijk wel echt een donatie voor doen. Denk oh, ik ook nog. Moet ja. je eerst je lichaam doneren en dan ook nog een kind. Nee, dat gaan we niet doen. Maar <laughs> gisteren, niet doen. gisteren was het uh, International ME of, uh, Awareness Day. Dat ja. is dus uh, voor my myalgische encephalomyelitis. Dat is dus. Uh, Volgens mij iets met je, met je multisysteem uh, dat het allemaal niet zo goed gaat met je lichaam. Oh, Oké. Okay. En daar, uh, omdat het die dag was, hebben veel markante plekken, die uh, zijn blauw uitgelicht om aandacht te vragen hiervoor. En ook het Formule 1 circuit van Standard is blauw gekleurd geweest gisteren om steun te laten blijken voor mensen die lijden aan deze ziekte. Oké. Okay. Yes. Bijzonder. Ja. Wat paap nadert Santiago de Compostela, hij is daar 6 maart naartoe vertrokken. En die, op die dag dacht ik, nou, ik loop gewoon over het strand naar Noordwijk en dan kijk hoe ver ik kom. Nou, hij loopt nou, nog het steeds. Is te, te yeah. komen, ja. Het is een aardige event te komen, ja. Bij elkaar is het totaal 2200 kilometer. En hij is nu uh, op 300 kilometer afstand van uh, de Compostella. En uh, zijn vriendin vliegt dan uh, een dag van tevoren. Hij denkt dat hij 17 mei arriveert. En 16 mei vliegt zijn vriendin daar naartoe. Die heeft hij dus echt, hoeveel dagen niet gezien? 71 dagen niet gezien. Dus ja, tussendoor is zij, uh, is zij naar Stanford, uh, daarheen geweest, hè? Oké, okay, dat toch wel. Dat vind ik dan toch wel uh, stoer. Zeker. Nou goed, ze ontmoeten elkaar op het plein. En, uh, nou ja, goed, dan is het uh, afgesloten. Hij is onderweg alleen mensen tegengekomen, onder andere ook een Zuid-Koreaan. En, uh, nou goed, uh, hij loopt iets per dag, loopt hij, wat was het ook weer, 30 kilometer? en dat begint dan s vroeg en aan het einde Veel, he, 30 30 kilometer verlopen. 6 lopen. uur lopen, want je loopt gemiddeld 5 uur per uh, 5 kilometer per uur. Oké. Okay. Dus dat is toch al 30 kilometer, je hebt natuurlijk wel iets van 12 uur op een dag. Dus je, je kan het natuurlijk rustig aanlopen. Ja, moet wel... Maar ja, je voeten hebben wel wat te verduren uiteindelijk. Het grappige wat hij wel deed is... voor 6 uur kan je wel je bagage of je rugzak niet... kan je naar de volgende adres zetten. Ja, dat scheelt wel. En het schijnt niet zo makkelijk te zijn om een slaapadres te vinden. Want er zijn meer mensen die uh, aan het lopen zijn. Ja, maar ook echt wel. Als je het ziet om 9 uur naar bed... en om 6 uur al beginnen met lopen. Ik denk nou... Dat is hij is 69 hè, dus hij heeft uh, er tijd voor. Hij, hij kon wel op tijd met Altijd, pensioen. op tijd, ja. Dat is... Uh, er was een lintjesregen in pluspunt gisteren. En uh, wat een feest was het weer. Er was oranje bitter bij binnenkops. Bonbons, koekjes, taartjes, lalala. De, maar de burgemeester uh, en wethouder Blijs... die waren aanwezig om de 25 jubilarissen in het zonnetje te zetten. 25 stuks, hè? Zo, best veel. De inzet van die vrijwilligers is heel divers. Van klusjes bij mensen thuis, belastinghulp tot beweegdocent. Dus uh, het is een begrip en uh, nou ja, we, we zullen het artikel even delen en dan kan je in ieder geval zien uh, de mooie foto's kan je zien. En vandaag om 10 uur start de KNRM reddingsdag. En dan kan je kennis maken met het reddingswerk van de vrijwilligers van de, ja, de reddingsbrigade. En dan kan je het materiaal bekijken. En dan denk je van, van dichtbij, denk je, wow wat een botergei. Hey. Die Anapolize man, wat een ja, ding leuk, man. Ja, leuk hè? Echt. Ja, wordt binnenkort wel uit de vaart gehaald. We zijn bezig met nieuw materiaal. Maar dat moet wel wat geld voor bij elkaar geschat worden. En, en wordt dan redder aan wal. Dan krijg je zelfs zo'n bordje, bordje. Dat kan je dan op je gevel van je huis monteren. Oh, redder aan wal. Redder aan wal ben je dan. <laughs> en als je dat bent, als je donateur bent. Ik weet niet of je daar een minimaal bedrag voor moet overmaken. Maar dan kan je uiteindelijk met die anne ook een, een tochtje maken. Hier is Puggen, dit is het zakje. Doe maar. En, ja. uh, nou goed, uiteindelijk kunnen het alle personen mee. En, uh, nou, denk er even over na. Zeker als je in Zandvoort woont en regelmatig uh, de zee inloopt om een duikje te doen. Dat je denkt: van, ja, mocht dat fout gaan, dan kunnen ze me oppikken. Ja, en het is dus uh, heel slim. Ze was leuk om. Donateur, dan mag je meevaren. Wil je meevaren? Dan moet je donateur worden. Huh? Ja. Nou raak ik in het woord. Ja, dus uh, als jij <laughs> donateur bent, mag je sowieso meevaren. Ja? En, maar als je wil je meevaren, dan moet je wel eerst wel natuur worden. Zeker. Nou, mooi. Ja. En, wie, ja, toch? Wie weet komt er binnenkort weer iemand met een erfenis, net zoals Annapolis. Ja. Dat was wel bizar verhaal. Het is een hoor. ambi, hè? Dat is de aftrekker van je belastingen, volgens mij. Dus, uh... Ja, oké. Okay. Maar dat is dat... Ja, dat moet wel heel erg interessant zijn, natuurlijk. Dus zij... Wat, wat heeft zij, dus zij ooit geschonken? Dat moet echt wel een paar ton zijn geweest. Ja, zij heeft heel veel geschonken. Maar ja. Liep maar... Elke dag liep ze voorbij de reddingsbegade. Jongens, je zijn goed bezig. Nou, dank u wel, mevrouw. En de gegeven moment kwam er geld. Dat was die mevrouw die elke dag voorbij kwam. Ja, dat had wel wat zijn. Op de boot hebben ze een, een, een portret van haar, geloof ik, gemonteerd. Een, een afbeelding Oop. van haar. Dacht ik. Dat zou kunnen, ja. Oh, portret. Leuk. Goed. En nog een klein dingetje van pluspunt. Uh, 26 mei van 2 tot vier is het weer uh, zo'n herstel het, het samen dag. Dus als je nog dingetjes hebt thuis die het niet doen... Jouw. om te repareren, ga even naar pluspunt. Is in het alleen materiaal door. of kunnen ook andere dingen gerepareerd worden? Nou, ik, ik denk niet dat... Uh, Relatistie... bepaalde lichamelijke gebreken gerepareerd kunnen worden. Maar, okay. maar wel uh, technische gebreken bij apparatuur. Ja, oké. Okay. Wat gaat u met het boommachinetje boom doen? Dat is niet de bedoeling. Nee, laten we dat maar niet doen. Nou goed, tot even de Zandvoortse berichten. Tijd voor die landenkeuze. Ja, yes, straks. Ja. Eerst maar even Tom uh, Smeert. Good that be fake... En het is het moeilijk om te worden, wat hij zegt nou. Hij heeft een slisser namelijk. I Come, this neat process package. Is out always distract us She come water me down. She come beating this town. Or should I hold? fake, goed we zijn nog zo op zoek naar <laughs> Jolandekeus zijn we niet helemaal uit. <laughs> Ja, Steven wonder. Sommersoft of zo? Sommersoft. Sommersoft. Ja, wat leuk. we he, zijn heel heel er goed. wel uit. Maar ja. uh, ik, ik, ik zei nog even, van je had het nummer Nocturne van de Secret Garden. Ja. Ik laat een paar noten horen en wil ik, Nou, die doen we niet hoor. Jij van de maar ik zal wel even delen op onze... Uh, Doe dat maar. Dan worden mensen ook wel blij. Kunnen ze ervoor kiezen. Ja. Om even een hogere sferen. Ja. een anderhalf tonen hoger te kunnen luisteren. Dat is best leuk. Ja. Goed. Hoop te doen over D66. Willen ze bezig zijn? Bezig met die... is uh, het ook alweer? De roze wolk. Nee, de groene wolk. Was het ook weer dat Het gevaar van V&D. Zal wel de blauwe zijn dan? De blauwe golf? Nou, ja, goed. VVD is toch blauw? Altijd? Waar kleur? Eh, nee, de groene golf. Nou goed. Maar dus we zijn bezig met natuurlijk een, een tegengeluid uh, te maken tegen, tegen, tegen, tegen VVD. Want ja, dat gaat allemaal niet goed. En nu schijnen toch een aantal mensen in D66... een beetje op stand, Onder andere Sven van de Wijverberg. Wij, wij, berg. Die uh, doet andere, andere alleen, uit, uitlating over stikstof... En cheer de Groot doet er ook nog een duit in het zakje over het of dat het allemaal niet klopt en zo. Dus deze is, ja, onderling zijn ze al echt aan rommelen. En daar staat vandaag een stuk in de krant... onder andere ook nog uh, Arnhem Rijke Pot. En uh, die heeft eigenlijk meer oog voor uh, de LHBTI-groep dat zich bezighoudt met stikstofmaatregelen. Dus het is allemaal een beetje rommelig waar het momenteel aan toe gaat. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, de vrouw die redelijk, redelijk omhoog gevallen is... Die, die met die kaag, uh, kaagschaaf bezig is, uh, Sigrid Kaag natuurlijk. Dus in D66-land is het niet allemaal even rustig. En dat moet dan gaan samenwerken nog met andere partijen. Dus daar, ik ben benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Ja. En zo komt straks VVD er toch mee in weg. Want dan dus denk: we, nou, te D66 ga ik hier gewoon niet op stemmen. Nou, laten we gewoon maar weer een VVD doen dan. Hè? ja. Nee, daar ga ga, gaat op het stemmen. straks gewoon wel afkomen, denk ik. Ben ik ook. Dat gewoon andere partijen het gewoon niet te broer hebben. Nee, dus ja. gaan ze dan weer allemaal op BBB stemmen? Dat is ook de vraag. Ja, maar daar komen we bij die tijd ook wel achter. Dat, je denkt, nee, dat is nou toch helemaal niet zo goed Ja, ze heeft natuurlijk wel een vol pas gemaakt. Hè? Mooi is dat, hè? Een vol pas. Een, ja. een misstap gemaakt door, uh, door op 4 mei... dan uh, over Zelensky te zeuren. Ja. Ik soms... Moet je eens goed afvragen als je wat zegt in het openbaar: van is het slim of niet? Nee. Top. Dus uh, haar coach heeft het niet, niet voorgelegd aan de coach. En dat is niet zo slim, want uh, die had dan gezegd: van nou, zeg het maar niet. Nee. Nee, niet zo slim. Maar nee, ja, goed. Nee, ik ja. Goed, ja. ja. Ja? Heel, heel veel boeren hebben nog steeds heel kwaad bloed gezet. door ook weer te vergelijken met de jodenvervolging. Dat is ook goed. Ja, dat oh, mag je niet doen. Nee, ja, nee, nee, denk nee, even nee. na, weet je wel. Ja. Je bent slachtoffer, hoe, hoeveel slachtoffer ben je? Weet ja. Je wel. Goed, wat om in? Ja, ja, jij speelt uh, instrumenten, hè? Dus j, j, j, jij speelt gitaar, ik speel piano. Ja? Ik poog gitaar, het spelen, niet lukt, maar ik zing veel. Ja? Maar het schijnt dus echt, hè? Als je veel zingt en veel uh, instrumenten uh, tijd uh, doet dat het de cognitieve aftakeling vertraagt... en in sommige gevallen zelfs omkeert. Oh, kijk. En voor het onderzoek waren wel en niet muzikanten meegenomen. En uh, zij moesten een audio- en een spraaktest ondergaan... terwijl ze ondertussen in, in zo'n scan lagen, een MRI-scan. Okay. En de onderzoekers waren echt helemaal versteld over het resultaat... want de musicerende deelnemers die presteerden veel beter bij de testen... en uit de MRI-scans bleek dat hersendelen er jonger uitzagen... en zelfs functies van andere gebieden overnamen. Oh? Dus, uh, deze, hij stapt het nee, eruit en zeggen meteen tien jaar jonger uit? Nou ja, ze hersen in ieder geval. Ja, zeker. Ja, nee. Ik weet niet of het de huid oprekt, maar. Uh. <laughs> Zeker niet als je zo'n trompet doet en dat je van die wangen krijgt. Ja, dit is Gillespie. <laughs> ja, Foute maar je hebt de uh, professor Yi Du, die vertelde echt van de, de, de, de muziektraining... lijkt de algehele staat van de hersenen te verbeteren. Oh. En uh, dit is allemaal ge, gepubliceerd in het uh, wetenschappelijke blad Scientias of C oh, oh, Scientias. Hij, sta, hij staat al maanden die gitaar aan te lonken. Kom, pak me nou. Ja, pak me nou. Ja, maar dit is wel Zing een, jij mee? Hè? Zing jij mee überhaupt? Als Ik, jij in de, in de auto muziek aan hebt. Of heb je. Jij hebt nooit muziek aan, hè? Nee, alleen maar praten, praten, praten. Ja, nee, ja. misschien moet je af en toe muziek. En ze zeggen ook van. Als je mee tettert in de auto, als yeah? de radio aanstaat, dat doe je wel. Je tettert wel af en toe. Ja? Maar uh, een luidkeels zingen onder de douche en zo, dat is gewoon uh, echt heel gezond. Oké. Okay. Ja, ik weet niet ik weet, hoe mijn buren erover uh, over denken. Dat is een painful world. Ja, die denken ja. dat denk ik. Maar goed, het is wel, wel een leuk beroep. Het is echt dus duidelijk aantoonbaar als je dus echt veel meer met muziek doet voor je hersenen, dat ze gewoon ja, weer gaan dus samenwerken. Heel... Ja. ja geef gegeven doe je als ouder, sorry ik ben nou ook oud, eh, doe je bepaalde dingen gewoon heel snel en uh, heel vaak. Want je ja. dacht, dit kan ik. Snel, snel, snel. Maar eigenlijk moet je je hersenen ook weer uitdagen om iets anders te gaan doen. Waardoor ze weer denken, oh, oh shit, dan moet ik die verbinding met die oude collega weer aangaan. In mijn ja, maar het cognitieve uh, gebruik van je hersenen. Ja? is zo belangrijk. Ik heb dus nu een cursus gedaan, 13 maal. Ja? En je merkt wel dat je... je, je wordt wel uh, uh, enthousiaster over alles wat je ziet. En dat je uh, uh, alerter wordt... En al, al ga je maar op één been staan... Onder, op, op, terwijl je je tanden poest of zo. Ja, het zijn wel echt een bejaarde aanwijzingen ja, dit. Ja, ja, maar het is wel zo van... Uh, je moet je concentratie dan ook ergens anders doen. Ja. Of dat je inderdaad met je linkerhand... Uh, eens een keer een, een boterham gaat smeren. Met mijn linkerhand? Ja, dat probeer ik wel eens met mijn linkerhand. Ja, ja dat soort ook dingen. Ook boterham smeren, ook dat. toch? Ja, ja, ja. Of, uh, dat je nou uh, aan, uh, aan de andere kant van het bed gaat liggen. Dat geeft ook een ja, hele andere dat, ervaring. Ja, dat probeer ik wel eens, maar dat mag echt niet. Nee, nee daar zit toch iemand anders in structuurtjes vast. Oh. Goed! Ja... Die keuze. landkeuze. Ga gaan vast aanzetten. We gaan het toch, we gaan het toch doen. Ja, ja, Summer soft. Wonder, ja. Ja. in de songs in the Key of Life. En het is een echt een fijn nummer. Summer Face her rhythms on you and away Giving you no clue of when she plans to change To bring rain or sunshine And so you In yeah. danger's way Nee, 1976, sorry. Songs and Kill of Life, Stevie Wonder, Summer Soft. Een van de beste albums. We roepen altijd de euh, 50-plussers. In de tijd dat hij echt wel zijn eigen werk mocht maken. Dat mocht vanaf 1970. Nu heeft hij zelf besloten. Ja, nou ga ik zelf bepalen wat de muziek ga maken. En dat is allemaal wel van, uh, van uh, Motown wat ik moet maken. Maar daar heb ik geen zin in. En uiteindelijk heeft hij een eigen studio gebouwd. En mocht Motown wel zijn muziek uitbrengen. Maar hij behield gewoon de rechten. Somersoft als de keuze deze week. Vandaag nog een mooi stuk in uh, de Telegraaf gelezen over uh, Tanja Commodeur. Die heeft een boek geschreven over de langste Nederlander uh, ooit. En die was 2,42 meter 42. Zo, 2 meter 42. Dan kan hij bijna niet in die kamer staan hier gewoon. Dat is echt bizar. Hij woonde eerst in Amsterdam. Hij werd geboren uit een, een, een normale man en een vrouw. Niks bijzonders. Had waarschijnlijk een of andere groeiziekte. Uiteindelijk op 2 meter 22 ging hij al in een soort circus werken. En daar werd hij eigenlijk een, ja, als friek beschouwd. Je had vroeger in die tijd heel veel frieks. Echt heel veel frieks had je. In het begin 1900. Uiteindelijk uh, uh, heeft hij daar een samenwerkingsverband aan gegaan... met uh, het kleine maatje Sipi. En Sipi was 88 centimeter groot. Dus die twee bij elkaar is natuurlijk een bijzonder iets. Uiteindelijk is hij naar Amerika gegaan. Daar heeft hij ook nog uh, optredens gedaan. Het MAF is dan zijn manager. Die verdiende het grote geld. Of de circusdirecteur verdiende een hoop geld. En hij moest dan in te kleine bedje slapen. En hij uh, werd niet goed behandeld uh, uiteindelijk. Uh, in Amerika werd hij nog uh, uh, woordvoerder van de freak... Oftewel, de uh, belangenvereniging van deze appartementen allemaal. Je hebt er ook film van, hè? The Freaks. Heb je die wel eens gekeken? Nee. Kleine kleine movies. Hele appartementen bij elkaar allemaal. Oh. Hebben ze een film over gemaakt. Maar goed, dat zou nu niet meer gebeuren, denk ik. Uiteindelijk is hij terug naar Nederland gekomen. En is hij een café begonnen in Annapolona. Oh. Deze hele grote man een man met hele grote handen, daar staat hij bekend om. En is hij ook weer een café begonnen in Amsterdam. En deze uh, Tanja Commodeur heeft er een boek over geschreven. Interessant om te lezen. Sowieso ook. Het, het kapitein van het schip waarop hij naar Amerika is gegaan heeft ook weer iets te maken met de Titanic. Het hangt dan allemaal mooie dingen aan elkaar. Dit hele verhaal over de mooiste man, of de grootste man van Nederland, de reus. En die heette Albert Kramer. Albert Goed. Kramer, wat grappig Kramer. dat het een Nederlander is. ik ja, zou haast verwachten dat het een zweet was of zo, weet ja, je wel. Ja? 2 meter 42. Ja, ja ook heel lang. veel pijn in zijn voeten, omdat hij natuurlijk, ja, het lichaam, dat is niet normaal natuurlijk. Hè? Ja, er is toen gebleken dat mensen die dan een klein dingetje in hun hersen hadden, als ze het eruit haalden. Ja? Dat het dan de groei stopte, want ze bleven maar groeien. Oké. Okay. Dat het een soort hersentumortje was of zo. Ik, heb weleens, ik had een, een vriendin van mijn dochter. Die had ook zo'n groeistuip. In, stoornis? Ja, stoornis. Ja. Die heeft eigenlijk de, in de knieschijven hebben ze iets gedaan waardoor ze niet meer groeiden. Okay. En daar zijn ze wel blij mee. Anders had ze toch wel echt boven alle jongens Ja. En dat wil je toch ook weer niet? sommige ja, mannen vinden het leuk. Want je kan heel veel geld mee verdienen als je, je zelf verhuurt als reuzin. Er zijn ja. mannen die dat graag willen. Ja, die willen vertrapt worden. Ja, die willen gewoon... Heerlijk. Uh, ja, Dan ga daar maar even op staan. Ga maar even op zitten. Ja. Oh, ja. Oh. Nou, Kunnen we nog één of doen we eerst muziek? Ja, we doen eerst wel even een mopje muziek, dames en heren. Zeker net de johlande keuze. We hebben lekker op tempo muziek met... Why Don't We? Dat is een band. Ja. Slow Down. To find help cause I So simple, we were falling in, falling in. See ya, I wanna see ya. Uh. Als je het goed, goed hebt geluisterd Jawel, 1979 Van The Smashing Pumpkins Is als begin gebruikt voor deze muziek Hebben ze vandaag ook wel een hoop voor moeten betalen Want het is echt letterlijk hetzelfde Je kan er gewoon overheen pakken, Ik heb de paskleder nog gedaan En het is gewoon letterlijk dezelfde muziek Goed, dit Why Don't We is de band En Slow Down, die bij toepak leeft Dat doen we helemaal niet, we gaan helemaal niet rustig aan Maar hoeveel nummers zijn er dan niet, hè? Je hebt Lowdown van Boskek, Maar ja. je hebt ook Lowdown van, uh, volgens mij, van Ilo zo. Uh, uh, uh, nee, niet Lowdown. Het is uh, Don't low Bring down. Me Down. Ja, nee. Dus, nee, dat is weer een andere. Zo zie je maar. Hoeveel nummers er daarmee zijn. Met je er een keer een programma mee vullen? Ja, zeker. Lijkt me een goed idee. Um, nou. ik, ik wou nog vertellen. Dat, <laughs> de, er was een 51-jarige Duitser. Die is afgelopen woensdag uit een bos gered. ja. Nadat hij een sekspel met bondage flink uit de hand was gelopen. Hij was vastgebonden in het bos. Achtergelaten door een vrouw die hij online had ontmoet. is niet oké. Okay. Je bent aan het lachen nu. hè? Over een man die vastgebonden is. Dat kan helemaal niet. Kijken of... Hij is alleen maar vastgebonden. Dan moet je kijken of de vrouwen er doodgevonden worden. En dan mag ik niet lachen als dit gebeurt. Ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Ja, ja, de lo lokale politie meldt dat de fietser en een jager de man in het bos ontdekte toen hij om hulp schreeuwde. En zijn handen waren dus stevig aan elkaar vastgebonden. Met een touw. En hij had een panty over zijn hoofd. En hij was toch volledig gekleed, dus dat is weer heel keurig. Ja, ja, ja. En hij uh, ja. had dus uh, vlakbij de stad Bukeburg afgesproken. En de vrouw heeft hem plotseling de steek gelaten, want ze kreeg een telefoontje. <laughs> en uh, beter aanbod. Hij wel aan de politie: hij had wel een Stanley mes bij zich. Zodat hij zich snel kon bevrijden als er iets misging. Ja. Maar hij kon niet bij het mes komen. Ah, oh, wat dus leuk. Dus hij had ook onderschat hoe stevig de vrouw de knoop had gelegd. Hij was ongedeurd en weigerde verdere informatie over de vrouw te verstrekken. Ja. Nou ja, de vrouw wordt dus wel gezocht voor het weigeren van hulp en vrijheidsberoving. Dan denk ik van Ah, kinderachtige lummel. Ja. Kom op nou. Je hebt gewoon verloren. Dit is, dit is het onderdeel van het spel. Je hebt gewoon ja. een loser. Ja, waarschijnlijk afdingen geweest met de prijs. Ja, maar nee, echt 500 euro. En dat vind ik gewoon dat je... Dan echt... maak ik je los. Ja, maar ik kan niet bij mijn geld. Ja, uh, zeg maar waar het is. Oh, ja, je hebt het helemaal niet oh, ik bij krijg, Ik krijg even Doei. een telefoontje. Ik krijg een telefoontje. Mijn ja. moeder ligt nog in bad. Ja, ja. dat is gezellig. Doeg. Doeg. <laughs> nou goed, gisteren uh, het nieuws op de televisie en zo. Dit hè. Doei. Ridoan Taghi gaat zijn eigen verdediging voeren in het Marengo-proces... totdat hij een andere advocaat heeft. Dat schrijft hij in een brief aan de rechtbank. Taghi zit zonder advocaat sinds de arrestatie vorige maand van Ines Weski. Vandaag werd overigens bekend dat zij weer contact mag hebben met de buitenwereld. Nou, ben ik benieuwd naar haar verhaal. En gisteren op allerlei talkshows, in allerlei talkshows werd er over gespeculeerd. Hoe zou dat nou zitten? Zou ze dit allemaal onder een hoedje hebben gespeeld om haar? Omdat ze toch bedreigd wordt misschien? Denk ik denk uh, het wel. En dat ze uiteindelijk zo buitenspel wordt gezet. Dat het beste is voor haar. Maar... Zij eens zo'n een verslaggever ook. Ja, maar dan, dat zou wel echt één grote komedie zijn geweest. Om dat voor elkaar te krijgen, weet je wel. Dus, nou, dat zijn nu de verhalen over het maf is wel. Hij gaat nu dus zijn eigen verdediging voeren. Het maf is wel dat die andere gast zijn tegenover zijn, zijn, zijn kroongetuige noemt. Ja, ik geloof, die heeft ook geen eigen advocaat. Dus dan gaan ze met z'n twee tegen elkaar staan te schreeuwen of zo. Dan denk ik. Ik bedoel. Hij, hij, hij deed al heel weinig in de rechtszaal. Dus nu moet hij alleen dingen zelf gaan... Ja, vertellen. Ja. En, nou ja. Uiteindelijk is het afwachten. En, uh, het, het, het loopt tegen het einde. Het is nog wel steeds apart dat ze het niet hebben laten aflopen. En toen uiteindelijk hebben onderzocht. Maar dat ze nu haar van de zaak afhalen. Er zijn een aantal mensen die zeggen. Maar ja, dit kan echt niet. Hij moet echt een advocaat toegewezen kregen, krijgen. Want anders dan loopt dat niet volgens de regels. Dan ja. wordt het dan een rommeltje aan het einde. Ja, nou het loopt al vijf jaar, hè, ja, dit. Hij zit dus ook al vijf jaar vast. Ja, al vijf jaar vast. Ja. Ja. Oké, kan ernaar. je nog herinneren dat hij opgepakt werd? Kan je nog herinneren dat hij in een of ander appartement zat? En dat hij dan heel Wat, stiekem... Ergens in het buitenland. Ja, oh, ja in het buitenland. Nee, Turkije volgens mij. En hij had in het begin nog wel een beetje aanloop, begreep dat had hij bijna geen aanloop meer. En ja, de, de, de, de maaltijden werden bezorgd. Het was echt een kluizenaar geworden. Hij kon echt geen kant meer op, gewoon. En dan heb je iets bereikt in het leven. ja. Dus. Nou, het, is, uh, het, is weer een, het zit er weer een beetje op. Ik ga me klaarmaken om naar de KNRM te gaan. Heb je, jij bent donatuur? Don, don, do? Nou, misschien word ik het wel. Okay. Ik, ik, ik, heb, ik heb cash bij me. Je hebt cash bij je? En je kijkt zoals dat... Ik geef pak... gewoon 1 euro en dan ga ik met die boot lekker mee de zee op. Ik het is goed bang. weer. Ik ben bang dat dat niet meer gaat gebeuren voor een ja, euro. tegenwoordig. ik moet niet inschrijven, worden. denk ik. Je kijkt even wat voor bootman er is. Hoe noem je een kapitein? Ja, ja, nou ja. De... Stuurman. Ja, die kapitein is wel leuk. Die, ja? dus dat was een collega van mij, dus uh, daar kon oh. ik wel goed mee vinden. Oké, okay. nou dan hoef je ja. toch geen donateur te zijn. Dan kan je toch denken van, nou kom op nou. Ja. Doe niet zo moeilijk. Geef me gewoon even een rondje, gewoon een rondje van de zaak. Ja. Ja, ja. goed, het is dus een heel goed idee om daar uh, even naartoe te gaan. En, uh, het, is, het is een mooi, mooie dag. Het is dag, een mooie dag, ga lekker naar het strand. Ik heb vanmiddag dus een, een verjaardagfeestje uh, van een eenjarig kindje. Nou, het is toch altijd heel bijzonder. Ja. Als, als een kind eenjarig is, dat schijnt jaar schijnt altijd het gevaarlijkste te zijn. Kleine kindjes. Is dat echt zo? Ja, zeker, zeker. Maar zeker ook in andere landen en zo. Daar wordt het extra gevierd. Ja. Dat is toch heel fijn dus als een kind er één jaar haalt. Ja. Maar ja. in Nederland is het niet zo moeilijk. Nee, maar. in Nederland is het Maar het als jij in, in de Sudaan zit of waar dan ook, ja. is, is het heel wat hoor. Dat is zeker waar. Wij staan er niet meer bij nee. Dat is niet zo Nou goed, dit was toepak leeft. Mooi weekend en we spelen elkaar volgende week. Tot volgende voor week. Een Fijne nieuwe... moederdag, Ja, zeker. Het nieuws gaat beginnen. Tot zover. Het ritme van CFN. Via de kabel op 104.